Middernacht, het is nu donderdag 6 januari. de Wit met het NOS-journaal. De brandweer legt een schuimdeken over de brandende panden in Moerdijk. Met de deken moet het vuur in één keer doven. Het leidt wel tot extra veel rook. Mensen in Moerdijk wordt dringend aangeraden binnen te blijven en ook dieren binnen te halen. Ook het verkeer heeft hinder van de rook. In verband daarmee zijn de A16 en de A17 bij Moerdijk in beide richtingen afgesloten. En ook rijden er geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwen.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 Dan het weer, het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen dat het door neerslag en vrieskou verraderlijk glad kan zijn in Friesland, Groningen en Drenthe en Overijssel, Gelderland en Flevoland. De gladheid kan duren tot de ochtendspits. Morgen overdag wordt het ongeveer 4 graden met in de middag van het zuiden uit opnieuw veel regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goedenacht en van harte welkom hier bij ons in het Huis van de Maan... waarin we u, waarin we u natuurlijk als er nieuws is uh, vanuit Moordijk... op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen... rond die grote brand daar op het industrieterrein. Ja, het nieuwe jaar mag dan uh, nog beloftevol voor ons liggen. Voor de culturele sector belooft het in ieder geval een schraaljaar te worden... De btw op de entreekaartjes wordt verhoogd... en sowieso is Den Haag van plan om flink te gaan snijden in de cultuuruitgaven. Ja, en dan zul je maar een student zijn aan bijvoorbeeld de Kleinkunstacademie... en dromen van een carrière in het theater. Mijn gast van Vannacht is sinds 1986 artistiek leider van de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Sinds 2001 ook van de Amsterdamse Toneelschool, die in dat jaar samen ging met die Kleinkunstacademie. Daarnaast maakte hij uh, namens regisseur van voorstellingen van theatermakers... zoals bijvoorbeeld, en ik noem maar echt maar een paar... Ben de Snijders, Daniel Samkal, Jenny Arian en Agda en de Munnik. En hij tekende ook voor muziektheaterproducties zoals Tip Top en Het Verschil. En dit seizoen zette hij bijvoorbeeld zijn artistieke handtekening onder de musical Toon... en onder de voorstelling Here, There and Everywhere... gebaseerd op de muziek van de Beatles. Te gast in Kazerluna vannacht, Ruud Wijsman. Ruud, goedenacht van harte, welkom. Dank u. Uh, Ruud, kon jij uh, afgelopen nieuwjaarsdag onbezwaard toosten op een uh, gelukkig nieuwjaar? Ja hoor. Van waar dat optimisme? Terwijl de cultuur nou, dreigt te worden afgebroken? Nou, ik maak me wel grote zorgen. Ik maak me heel erg veel zorgen over de mentaliteit uh, uh, in ons land op dit moment. En meer dan ik dat ooit in mijn hele leven gedaan heb. Maar de, de andere dingen zijn. Ik, bedoel, ik, ik geloof toch dat we dat gaan winnen op een dag. Alleen het zal een hele harde strijd worden. Dat zal ook een tijd gaan duren, ben ik bang voor. Dat zal veel, uh, ja, dat zal veel uh, schade gaan opleveren, uh, ben ik bang. Jij noemt de mentaliteit met name, niet zozeer de bezuinigingen, als we daar nog je noemt de mentaliteit. Ja, er is een mentaliteit die nu opeens een kans krijgt, die natuurlijk altijd wel waarschijnlijk als een veenbrand in, in onze of alle, alle, alle maatschappijen woedt in een soort agressie tegen alles wat ja kunst links of weet ik veel is. En, uh, ik is het lees... hetzelfde kunst en links? Nee, wat mij betreft helemaal niet. Maar nou. In die zin dat uh, kunst natuurlijk altijd op een bepaalde manier progressief moet zijn. Want je moet dingen, je moet oorspronkelijk zijn in de kunst. En of je nou uh, klassiek ballet maakt. Zelfs als je klassiek uh, balletrepertoire maakt, moet je dat toch in deze tijd plaatsen. En als je Shakespeare speelt, moet je het in deze tijd plaatsen. Dus je moet altijd toch nieuw zijn. En als Heiting Beethoven uh, dirigeert, moet hij dat toch ook in 2011 dirigeren en niet in 1810 of zo, begrijp je? Dus er is altijd, uh, uh, ja, je moet altijd naar vernieuwing zoeken in de kunst. Ook al doe je dat met oudere dingen. Ja. Dus uh, ja, ik, ben, ik maak me zorgen over een, uh, over een, uh, over een mentaliteit die, die nu enorm de kop opsteekt... en waar, er wordt een ontzettend veel over gepubliceerd, uh, gepubliceerd ook in de kranten... en er wordt veel over gepraat... Maar ik ben ook wel verbaasd dat zoveel mensen dat daar toch... Uh, ja, dat toch wel bagatelliseren. Ach, zo vaart loopt dat niet. En, en ach, die wilde, dat, dat komt allemaal wel goed en zo. En die PVV, dat komt allemaal wel goed en zo. Maar waar komt die mentaliteit ineens vandaan? Je zegt, er is altijd wel uh, een smeulend vuurtje, Een veenbrand, zoals je dat zo mooi omschrijft. Maar nu uh, uh, steekt uh, uh, dat vuur ineens echt... Uh, Toepasselijk op een avond als vanavond. Nu steekt dat vuur ineens wel heel erg de kop op. Ja. Nou ja, ik ben... Geen socioloog en ik ben geen politi politicus. Ik, daar weet ik te weinig, laat ik zeggen, in de diepte te weinig van. Dan ga ik me ook schuldig maken aan dat soortzelfde café praten, borrelpraten borrelpraat waar die Pvv zich uh, aan, aan verschuldigen. Dus ik, uh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind wel dat je altijd, uh, uh, hè, zoals Lucebert ooit de dichte... Alles van waarde is weerloos. De kunst is een weerloos gegeven. En het, is altijd, het, is al het heeft altijd bescherming nodig gehad en... Uh, ja, je merkt nu ook dat, dat uh, iemand als, als, als Mark Rutte... waarvan ik weet dat hij ooit ook in de jury zat bij de film in Utrecht. En dat doet er allemaal niet meer toe of zo. Weet je, vroeger deed het er nog toe en nu wordt het allemaal afgedaan... en als niet belangrijk. En dat maakt maar waarom vroeg... dat zo is, daar heb je geen verklaring voor. Nou, kijk, ik bedoel, nogmaals, ik ben geen politicus en ik ben geen... Uh, geen, geen geen debater om daar, om daar echt iets uh, heel zinnigs over te zeggen op dit late uur. Maar wat ik wel zie is dat zo iemand als Mark Rutte... die redt natuurlijk als een gek voor ons uit. Die maakt een enorm tempo om te zorgen dat we maar niet nadenken, niet praten... om uiteindelijk natuurlijk af te dekken wat die VVD moet doen. En wat het CDA moet doen is namelijk dat ze die wilders moeten kwijtraken. Dat is wat er aan de hand is. En dat vind ik wel, de prijs is hoog daarvoor. Ja. Om hem te vriend te houden. Ze houden hem namelijk te vriend om hem kwijtraken, dat is wat ze doen. Dus absoluut. Ik weet ook uit interne bronnen dat dat de opdracht ook uit van de partijbestuur is. Welke de bronnen vreed? zijn dat? Nou, gewoon mensen die je wel spreekt, die dus in, in partijraden zitten, het, daar wordt over gesproken van. Je moet Wilders dus uh, nu de kans geven, want als je hem nu weer tegenhoudt, dan gaat, wordt hij nog groter en dan vreet hij ons op op een dag. En, en, en uh, uh, die opdracht gaat, uh, zeg jij, ten koste van veel. En dus heel onder meer veel. En dus heel veel. Ook, ook weer, dan lees je uh, ook weer vandaag over die. Uh, over die uh, Korschef in Amsterdam... die dan iets gezegd heeft over die boerkaas en Dan vind ik wel dat daar politiek best iets over te zeggen valt. Wat hij... Ik ben het wel met hem eens, maar ik begrijp best... dat vanuit de politiek daar een antigeluid moet komen. Ja, als de politie uh, moet de wet ja, ja, uh, naleven. Nou, dus ik begrijp dat wel. Ja. Ik, ben, ik ben het wel echt met die man eens. Maar toch begrijp ik wel. Maar de toon weer uh, uh, Er zijn altijd die gespierde taal... van zo'n Brinkman ook. En, uh, en van, van al die andere mensen daar. Dat is echt... Stuitend. En Arnold Grunberg heeft ook een tijdje terug een heel mooi stukje geschreven in de Volkskart. Die zei, een, een volk wat dus niet meer aan zijn taal hecht... dan gaat het hard achteruit met de beschaving. En dat is wat ik ook vind gebeuren. Ja. Toch zeg jij uh, in je eerste antwoord daarnet... Hè, het is de mentaliteit waar je je zorgen over maakt. En We zullen uh, moeilijke tijden tegemoet gaan, maar die strijd zullen we wel winnen. Tuurlijk. En waarom ben je daar dan Omdat zo Omdat de strijd overtuigd? altijd wordt gewonnen. Broer. Maar waarom is dat dan zo? Waarom wordt dan nu Omdat ik gewonnen? uiteindelijk toch geloof, in, dat klinkt een beetje V... In, in de goedheid van de mens en in de behoeftes van de mens... dat die wel deugen of zo. En ook in de kracht van de cultuur? En absoluut in de is kracht de, van is de cultuur. Is de cultuur flexibel genoeg om dit, dit op te kunnen vallen? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, uh, we hebben een prachtige uh, cultureel leven in Nederland... en een prachtige... Uh, uh, muziekwereld en een prachtige toneel in Nederland... is misschien wel een van de allerbeste toneel... wat er in de wereld gespeeld wordt. En we beginnen nu ook... Uh, en de opera is een geweldig huis. Uh, de, de grote balletgezelschappen zijn internationaal. Ons de klijkkunsttraditie. De kleinkunstraditie het is, is, een fact, uh, is absoluut uh, van, van heel hoog niveau. Als je dat vergelijkt met Frankrijk of Duitsland bijvoorbeeld, of Engeland... Dus ik denk ja, wij zijn natuurlijk een geweldig land op dat, op dat vlak. Dus ik, ben, ik denk dat gaan we wel weer winnen op een dag. Dat is zo zonde van je tijd. En zoals Frenkie ooit gezegd van het leidt zo af. Ja, ik niet, ja, je je je zegt, al die, die mensen, ook die nu die, Ik zag laatst ook die, die rare man, die, uh, die hondenman van de Pvv. Die zat in een zo spelletje van BnN. Dat ging over de. Dion Kraus. Ja, die man. Ik vergeet steeds zijn naam. Dat zou ook niet voor niks zijn. En die zat in een spelletje met zat, wie uh, Pauw en zo, die zat daar in Aline Rijn. Ja, ging over uh, een stukje van hetzelfde spelletje. En die man weet ik... helemaal niks. Die man weet niks. Even dus is het de... zonde om aan dat soort mensen je tijd te moeten besteden? Is nou, dat ik, wat het lijkt me zo af dat ik dan iemand zie, die zit dus in een kamer, die verdient dus een vrij hoog salaris. Dan nou, hoop je toch dat daar een soort intellectueel niveau is en dat iemand zich ingelezen heeft. en iemand ook, ook, ook ja, had over, over, over het schafot weer, het schafot weer terug. En dan denk ik, hè, 2011 en een man die toch. Dat je denkt, ja, maar u heeft toch wel een beetje, beetje iets gelezen. Ooit. Mm. Volgens mij heeft die man, is die man nooit verder gekomen dan een hondenvoerboek. <laughs> en dat zit in, ja, maar ik meen dat echt. Die zit dan, en dat leidt mij af. Ja, en je wil niet afgeleid worden. Precies. Je wil bezig zijn met ja. de zaken waar het werkelijk om gaat. Ja. Met in jouw geval kunst en cultuur dan, met name Kleinkunst. Ruud Wijsman, de artistiek leider van de Kleinkunstacademie en van de Amsterdamse Toneelschool. Daar staat nog een antwoordapparaat te knippen. Zullen we even luisteren? We luisteren even. Er is één nieuw bericht. Helco, Frank hier. Uh, bij jou te gast is uh, Ruud Wijsman uh, Als artistiek leider van de Amsterdamse toneelschool... en van de kleinkunstacademie en regisseur van vele producties... begeeft hij zich al tientallen jaar in de culturele wereld. Maar welke culturele ervaring uit zijn kindertijd is hem altijd bijgebleven? Daar ben ik nu vier naar. Mooi gesprek. Dag. Huisgenote Frank Dumosch, is er zo'n ervaring die je altijd is bijgebleven? Ja, heel erg, heel erg. Welke was dat? Uh, dat was, ik had een, uh, een uh, lage school, een vriend. En uh, dat is ook nu een collega van mij. Matthijs Rumke, dat is de artistiek leider van het Zuiderkoneel. Ja. En zijn moeder, uh, die was in die tijd uh, uh, was een, een concertpianist. En zijn stiefvader ook, Theo Bruins. Een hele beroemde bartok was dat. En, uh, en zijn moeder was bijvoorbeeld de vaste begeleider van Cora Cannemey. Een grote operazanger in die tijd. En ik kan me herinneren dat wij dan, zij woonden in de Van Egenstraat. In Amsterdam. In Amsterdam. En dan sliepen wij naar waren ze weer naar een concert gegaan. En dat we dan uh, niet konden slapen. En dan kwamen ze terug van het concert. En dat wij dan als jongetje op schoot zaten. Bij, bij Herman, Herman Krebbers en bij Heiting. Die kwamen daar allemaal. Zo. En dat weet ik ook gewoon. Dat, dat heel, ik weet als kind van 10, 11 dat, dat ik dacht, dit is heel bijzonder. Je weet dat niet, maar toch denk volgens mij dacht ik als kind van 10... Is dit wel heel bijzonder? Het is wel een heel particuliere ja. culturele heel... ervaring, ja. ja. ja. ja. Is, is dat voor jou ook een reden geweest om later je beroep te maken van, van die cultuur? Omdat je kennelijk dat ja. wel als bijzondere mensen ook ervaarde. Je wist natuurlijk dat ze beroemd waren, maar kennelijk ja. ervaarde je het ook als bijzondere mensen. Ja, ik vond het heel bijzondere mensen. Dat gezin heeft ook wel invloed. En ik, heb ook, ja, ik, heb ook veel, uh, ik had ook een onderwijs op de lagere school die daar een heel grote rol in gespeeld heeft. Dat was iemand die, uh, ja, die ons kennis liet maken. Dat was in de tijd van, uh, van Ramse doorbrak. Shaffi eh, Chantal. Mm -hmm. En dat draaide hij in de klas. Toen was ik 11, 12. En uh, ja, dat maakte als kind ook enorme indruk op mij. En ja. de Beatles draaide hij ook. In de dus Beatles dat, heb je nu een voorstelling over ja, gemaakt. Daar ja. gaan we straks over hebben. Ja. Was dat voor jou ook de reden dat je aanvankelijk graag zelf dat podium op wilde? De, ja. de romantiek van een Shaffi en de romantiek van, uh, van de ik Fat werd, Four? Tuurlijk. Maar ja, uiteindelijk ja, heb je die carrière niet voor. Nee, je hebt in Fien gestaan, de musical ja. met Josmin de, de, de Jong. Ook. Je hebt naast Frans Halsema gestaan. Dus dat is toch een veelbelovende ja. start voor een jonge theatermaker. Ja. Ja. Toch was je geloof ik 6, 27 toen je zei... Ja. Nee, ik wil dit niet meer ja. langer. Ja. Ja. Waarom niet? Nou, omdat ik mezelf niet goed genoeg vond. En achter de schermen was je wel goed genoeg. Ik merkte al, al vrij snel dat ik, dat, dat ik daar mijn hand niet voor omdraaide. Snap je, dus dat daar een soort aanleg zat. Wat ik meteen kon. En ik merkte dat ik op het toneel gewoon... Het nou, was niet echt heel erg... Bedoel, het is niet om, om het strom te gooien, maar ik vond dat zelf toch niet zo... Uh... Achteraf ben ik ook heel blij dat ik die stap gemaakt heb. Maar was dat slikken voor je? Dat je die nooit. ambitie in ieder geval niet hebt Echt kunnen nooit. waarmaken? Nee, nooit. nooit. Want ik vind Echt. het wel stoer dat je, dat je eigenlijk je eigen ambitie erin oh, draaien. Ik kan me nog momenten herinneren, en mensen vinden het heel raar als ik, als ik dat vertel. Ik kan mij uh, bijvoorbeeld uh, herinneren... Nou, wat, een verhaal wat ervoor zit, is dat ik ooit uh, toen ik met die vriend, met die Matthijs Rumke... Dat ik, uh, ik wilde, ik, we zouden toen naar het conservatorium eerst gaan. En klassiek piano gaan studeren. En dat uh, deed daar wel vakopleiding vooral. En toen zei ik tegen die Theo Brijnsen... Theo, denk jij dat ik uh, het haal? Ik, niet zozeer, ik, ik kom wel op het conservatorium maar ik wil geen pianoleraar worden. Of, of ik wil gewoon echt dan ook uh, de grote concertpodium ja. En toen gaf hij me een aantal opdrachten. Ik zei, nou, dan moet je over twee weken dit voor mij voorspelen. En toen, uh, en toen heb ik me voor voorspeld. En zei nou, dat moet je dus gewoon niet doen. En een van de dingen die hij bijvoorbeeld zei... Ik was niet in staat om in één of twee weken... ik moest geloof ik twee of drie Bachfuga's uit mijn hoofd kunnen spelen. Dat, dat kreeg ik niet in mijn kop. Ik kreeg dus niet... Ma mathematisch is mijn hoofd niet goed genoeg om, om een bach ja. althans twee of drie, dat, gaat, dat is te veel voor mijn hoofdje. Dus toen dacht ik... Toen zei ik ja, maar Dat moet je gewoon je hand niet omdraaien. En als je... Toen je wist dat dat voor jou eigenlijk te moeilijk was, ja, toen, dacht toen ik, dat ja, je maar, daar ligt in je ja, carrière, ja, nee, dan niet. Kijk, als je nou weet van, ik, ik weet dat heel veel mensen eigenwijs zijn, maar als je nou weet die man, ik, ik hield veel van die man, als iemand zegt, nou kijk, als je nou concertpianist moet zijn, dan moet je gewoon zorgen, dan moet je een aantal basis eigenschappen hebben, die moet je gewoon kunnen niet te veel Als je dat niet kan, moet je het gewoon niet ja. doen. en dat gold eigenlijk ook ja, voor ja, dan je... Dan voor moet je dat je, gewoon nee, niet dat doen. Nee, dat gold eigenlijk ook voor je kleikerscarrière. Dat Daarom dat... ben je uiteindelijk achter de schermen actief geworden... als ja. regisseur en ja. nu al bijna 25 jaar... Ja. als artistiek leider van de ja. Academie en ja. laatst ook van de Amsterdamse Toneelschool... Um, je merkt dus nu ook, denk ik, hoe, hoe studenten reageren op uh, alle onzekerheid die er nu is... als het gaat om, om de toekomst van, van de cultuur. En ook de toekomst van hun eigen carrière. Heeft het zijn uitwerking al, uh, die, die, die bezuinigingen die eraan komen, die btw-verhoging? Nou, kijk, ze doen wel ontzettend hun best. Maar het, het, is niet echt, het zit nog niet zo heel diep. En ik, geloof, ik ben er eigenlijk ook wel blij mee. Ik, we hebben, ik heb wel op school een aantal dingen georganiseerd. Ik heb wat sprekers uitgenodigd was Heijn heb ik je uitgenodigd op school om te komen te vertellen... Uh, om ze wat meer voeding te geven. Want ik zag toen die eerste demonstratie op het Malieveld... en dan zie ik weer iedereen met witte gesminkte gezichten lopen. En dat, dat heb jij haalt. daar gestaan? Heb jij geschreeuwd? Nee, uh, ik, ik, cultuur? nee er, tegen, ik haat dat echt. Je hmm. hebt daar helemaal niks mee. Maar ja, ze doen wel wat, die mensen. Ja, maar ik hou daar dus niet van. En uh, ik heb, heb daar, heb daar nooit, nooit van gehouden. En mijn student die zie ik dan ook wel op zo'n zo zo Malieveld. Ja, ik was één jongen die dat die op een gegeven moment wel, dat was de jonge, jonge Freds die is uh, vorig jaar afgestudeerd bij ons... en die heeft toen is op een zeepkist gesprongen... en die heeft toen wel een heel goed verhaal gehouden. En uh, ja, daar, daar was ik wel uh, door, uh, door, uh, door geraakt. Maar over het algemeen merk je toch dat studenten... en dat is maar goed ook, de sky is nog de limit, begrijp je? Uh, Ondanks het feit dat, dat het ja. rommelt... Ja, kijk, je, bedoel, je hebt uh, uh, sommige dingen... Hè, zoals ik zei, van je, ik wist als kind van tien al uh, dat het heel bijzonder was... dat ik bij Herman krebs op schoot zat. Maar toch weet je het ook weer niet. Ik, bedoel, ik heb uh, een, een stiefzoon van tien en die, uh, die weet ook alles aan. Maar tegelijkertijd spreken we nu nog af met elkaar dat de sky the limit is. Mm. Dat is beter ja. voor de ontwikkeling, begrijp je? Dat is, is beter niet... voor de ontwikkeling van jouw stiefzoon en ook voor de ontwikkeling van je studenten. Absoluut. Dus is dus niet dat je dus je moet je wel, ik, ik hoop en dat doen ze ook dat ze zich informeren over de situatie. Maar als ze daar cynisch over zouden worden of het zou hun tegenhouden in hun uh, <coughs> artistieke uh, drive, dan komen we natuurlijk in de problemen. Maar ben jij somberder over hun mogelijkheden in de Nederlandse Nee, dat niet. nee. Nee, want ik bedoel, er komt minder geld, er zullen minder producties gemaakt worden... er zullen minder zalen open blijven zoals het er nu uitziet. Zalen komen in de problemen. Er is ook steeds meer concurrentie, want niet alleen jullie leiden op. Er zijn allerlei instanties die opleiden. Rockacademisch, musicalopleidingen. Op een gegeven moment is het aanbod van mensen enorm groot. En de vraag lijkt vooralsnog af te nemen. Ja, maar goed, het is toch... Uh... En dat moet je niet verkeerd opvallen. Kijk, er is nu ook die, van die commissie Dijkgraaf. Wat voor commissie vooral. is dat? Dat is de commissie die heeft zich, die moet dus een onderzoek doen... naar hoe dat zit in de verschillende kunstopleidingen ook in Nederland. En waar, kijk, uh, je hebt natuurlijk heel veel opleidingen in Nederland. Daar maak ik me wel zorgen over. Niet als concurrentie hoor, helemaal niet. MBO-opleidingen, MBO-opleidingen theater, MBO-opleidingen muziek. Daar maak ik me grote zorgen over. Want, uh, ja, wat, wat is er voor die kinderen dan uh, te halen? Uh, je hebt ook veel, laten we zeggen, docentenopleiding in het land die zich ook profileren als toneelschool. Dus wat krijg je dan en dan woon je in, uh, weet ik veel, een bergijk en dan denk je ja, het is misschien iets veiliger om naar zo'n school uh, in, in daar te gaan, weet je, dan dat ik naar Maastricht of uh, Arnhem of Amsterdam ga uh -huh. naar de toneelschool. Dus uh, uh, ja, ik, vind, ik, ik, ik, ik, ik zie wel dat, dat, dat, dat, dat onze toneelschool, maar ook de toneelschool Maastricht en de toneelschool Arnhem, die profileren zich toch wel op een ander niveau. En, uh, en op dat de, niveau is, is de werkgelegenheid nog niet in het geding. Nee, ding? absoluut. Ik, wij Wij, en die er, wij, wij moeten, daar ook, met de maar wij moeten daar ook altijd. Kijk, ik kan natuurlijk niet naar de toekomst kijken, maar wij moeten vanuit het ministerie ook worden natuurlijk regelmatig geaccrediteerd. We hebben natuurlijk voortdurend onderzoek met onze oud-studenten... hoe dat gaat. En ik moet zeggen dat Ik uh, zeg maar ik hou, hou niet van het woord, maar economisch gezien hè, mensen die bij ons afstuderen na vijf jaar nog altijd goed in het vak zitten. Ja, en dat, dat blijft ook zo, ja. ondanks uh, ja, ja, dat de weet, schrale toekomst. Dat weet ik niet, maar ik, ik hoop dat... Uh, nou, dan zullen wel... Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is wat ik zei, uh, er zal een tol worden betaald. En dat zal deze generatie nu... Die zal in de eerste jaar, zeker als het gaat om bijvoorbeeld... Uh, leuke nieuwe initiatieven bijvoorbeeld... Ja, dat weet ik niet hoe dat zal gaan in de toekomst hè. van uh, mensen die een groep willen beginnen of uh, een, een, een ja, ander soort theater willen maken. Ja, zeker een beginnende groep die ja, nu nog ja, onder, dat, hè, die, die die gaan... op die subsidie kan rekenen. Ja. Die zal subsidie voor krijgen. Maar dat is ook dat is ook het misverstand over de mentaliteit. Dat gaat over niks. Dat gaat toch dan over mensen die dan voor hunzelf echt geen nagel om in reet te krabben. Het gaat dan over 10, 20, 30.000 euro dat je een ja dat je een stuk dat je een stuk kan neerzetten, dat je een schotje kan timmeren. Dat, daar gaat het over, hè? En dat je een speelplekje hebt. Meer is het gewoon niet. Uh, en dat wordt dus ook al weggehaald. Als je naar de andere kant van jouw vak kijkt... Hè, uh, die, die studenten, daar gaat het nu nog goed mee. Hun perspectief lijkt nog goed te zijn. Maar uh, je, je hebt er ook je twijfels over... Hoe, hoe die verschaling zou kunnen uitwerken... op zeker het begin van hun carrière. Nou ben jij ook maker. Je bent regisseur. Je hebt uh, veel uh, voorstellingen uh, uh, geansceneerd ook. Uh, merk je daar... Uh, Teruggang in mogelijkheden op dit moment? Dat voorstellingen minder makkelijk uh, verkocht worden? Of dat, nou, je merkt uh, dat er minder van... publiek. Komt. Ja, nou ja, wat ik hoor uit, uit, uit de impresariatenwereld. dat het echt voor het seizoen wat nu komt. Uh, wat is dat, 2011, 2012. Is, schijnt een aan te worden. Er wordt minder verkocht. Er uh, wordt veel veel, maar ook veel, wordt ook veel minder ingekocht, zoals dat dan heet. dan eigenlijk zou wel moet, zou moeten kunnen. Want, uh, kijk, er zit natuurlijk al een een probleem met het feit dat, uh, dus de, dat je die btw-korting krijgt. Dat betekent al dat er, als je je toegangskaarten niet wil verhogen... dat je natuurlijk minder betaalt aan de, aan de artiesten en aan de Schouwburg zelf. Dat is één ding. Wat ook speelt is natuurlijk dat uh, de gemeenten... gewoon sowieso op cultuur bijna allemaal korten. Zodat zo'n schouwburg ook minder te besteden heeft. Even los van die btw-situatie en even los van die subsidiesituatie. Gewoon dat is dan de gemeente... Nou, he, we, Ik hoorde laatst laatste box meer, geloof ik... Uh, 60% bezuinigd op 40% of 60%. In ieder geval een krankzinnig hoog uh, percentage op, op cultuur. Dus die, schouwburgers, die, die die staan ontzettend onder druk. Hè? Want ja, de sportvereniging gaat toch voor. en uh, Daar heb ik verder geen orde over. Maar goed, dat, dat is wat er gebeurt. Dus die, die schouwburgers staan onder druk. En die zijn nu allemaal bang. Dus het is gewoon hetzelfde wat je bij, bij een economische crisis. Dat niemand meer wat durft te doen. Maar is daar, daarnet was je redelijk optimistisch. Hè? Je zegt van ja, die, die cultuursector in Nederland is zo sterk. Die zal deuken oplopen, maar die veert wel weer terug. Ik bedoel, we zijn zo sterk dat we flexibel zijn. Als je dit zo zegt, het wordt een rampjaar, dan, dan, dan vraagt dat er ook om een antwoord vanuit die cultuursector. Ja, maar ik moet anders altijd, dan ja, meebewegen. Maar kijk, het is zo toen, toen uh, het is een beetje een hele rare vergelijking. En ik bedoel dat niet. Uh, zo vet als het nu klinkt, vet dan in de ouderwetse zin van het woord... en niet in het moderne, is ja, ja, ja. dus als wij vetten Ja, zeiden, zo spreken wij niet in uh, onze federatie. Toen, uh, uh, toen, toen in 1933 Hitler aan de macht kwam... en dat je voelde dat wat er ging gebeuren... dat de mensen toen voelden wat er gebeurde... toen uh, is er ook een, ook een beroemd een citaat van Gandhi toen geweest... die zei van, kijk, uiteindelijk uh, zal uh, het recht toch weer zegenvieren... en zal de goede smaak weer zegenvieren... Alleen het kan soms heel lang duren. En het kan veel offers vragen. En dat is wat ik... Wat voor... Kijk, ik weet, op een dag komt het goed. Doe maar het anders kan anders... lang duren en er kunnen ook slachtoffers ja, vallen. Ja, en uh, anders kom ik mijn bed niet meer uit, snap je? En jij ja. waarschijnlijk ook niet. Nee. Dus ik moet denken, nou, dit is nu de mentaliteit in Nederland. De komende jaren dan is dit wat wij gaan doen. We gaan lekker... En jullie in de media natuurlijk ook. De arrogantie ook waarmee over de media gepraat is... ook door binnen dit regeerakkoord... en hoe mensen daarop reageren, dat denk ik onbegrijpelijk dat maar dat u, het zomaar gepikt wordt. Maar er. uiteindelijk heb jij dat vertrouwen in, in het goede in de mensen, dat de goede smaak, zoals je dat zegt, zal vieren. Dat is dan ook wat, wat, wat die cultuurmakers ja. natuurlijk... Voor ogen moeten houden. Jij bent een cultuurmaker die, die je voorstellingen in ieder geval nog, nog, nog kan verkopen. Hè, op dit ja. moment. Ja. Zo heb je twee voorstellingen op dit moment te zien in het theater. Dus de musical Toon, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Maar ook een voorstelling die je hebt gemaakt eh, rondom het werk van de uh, Beatles. Je noemde het de Beatles al als, als helden van je jeugd. Ja. Was het nu tijd voor een eerbetoon aan die helden? Uh, nee, dat heeft niks te maken met een eerbetoon. Het, gaat, het ging mij vooral om uh, het idee van die voorstelling die ontstond, dat ik op een gegeven moment. Uh, in oktober, in een jaar, geloof het vier jaar geleden, was, was ik in Bordeaux, in, gewoon in oktober. En toen was er een meisje op straat, een meisje van de jaren tien, een Frans meisje. En die, uh, die zong met een ghetto allemaal bitterliedjes, En dat deed ze ook ontzettend mooi, een Frans meisje. En die, die straat die stroomde vol en op een gegeven moment ging iedereen meezingen. Maar dat was van kinderen van haar leeftijd, tot oude mensen, tot uh, Japanners, uh, tot uh, Fransen, Engelsen. Alles stond daar gewoon mee te zingen. Toen dacht ik, wat is dat toch ongelooflijk? Ik was natuurlijk altijd al een fan, maar wat heeft dat toch een ongelooflijke impact op, uh, op, uh, op het leven? En, uh, en ik heb dus, uh, ik, ja, in diezelfde periode ging ik mijn stiefzoontje ook naar muziek laten luisteren. En die ging zelf Beatle luisteren, zonder dat ik dat dus uh, aan hem uh, opdrong, zeg maar. En daar, toen raakte ik dat toch gefascineerd. De verbinding die die Beatles met gelegd ja, tussen ja, generaties. Tussen generaties, omdat het gewoon ongelooflijk goed is. En uh, dus ik wilde iets laten horen. En ik heb heel veel Beatle-programma's gehoord in mijn leven. Die ik eigenlijk altijd helemaal niet goed vond. Omdat ik het zo soft vond. En de Beatles waren natuurlijk hele stoute jongens. Dat waren... Begrijp je, dat was heel sexy, de Beatles? Dat was echt ongelooflijk sexy. Laten en... we even naar ze luisteren. Ja, goed. Ja. Om uh, die sexy-jongens even te ja. laten zingen. flat-up, ja. come up Sexy, stoute jongens, volgens Ruud Wijsman. De artistiek leider van de Kleinkunstacademie in de Amsterdamse toneelschool Regisseur ook van deze voorstelling. Here, there and everywhere over de Beatles. Eh, wat, wat is het statement dat je met deze voorstelling over de Beatles hebt willen maken? Nou, Het is wel een statement dat gaat over kwaliteit. Over, over uh, oorspronkelijkheid. En over een ongelooflijke uh, vorm van uh, concentratie. Die zij... Uh, onvoorwaardelijkheid die zij aan de dag legden. En... Uh, en de, het, het is ook ongelooflijk, dit, dit nummer, dat Come Together, is bijna nu een halve eeuw oud. En uh, dat is nog steeds helemaal goed. Daar is helemaal nog geen slijtage aan. Wat toch vreemd is voor iets in het lichte genre. Dat gaat toch meestal veel sneller. Hebben, zelfs, ik ben een ongelooflijk van naad, Maar mm -hmm. is nu gaat het over kraken in mijn systeem. Zelfs die grote Jacques Brel, als ik het hoor... als ik het dan nu verplaats, hoe hij dat toen deed... en hoe het georchestreerd werd. Dat was. dreigt gedateerd te zeg je? Ja. <coughs> ja, de Beatles in, nog niet. Nee, totaal niet. En het grappige is dat als je dus, bijvoorbeeld Dit komt Together... Het wordt vaak gebruikt, ook in score bij voorstellingen. En dan is zo'n voorstelling ook meteen goed. Het is een beetje hetzelfde als dat je, uh, als je truffel in een maaltijd doet... is het altijd goed wat je erin doet. Begrijp je? Als je een, een beetje lullige soep hebt... maar je doet een beetje truffel erin, is die soep meteen goed. En het gaat zo veel het Ja, Als je dus ja, gewoon je niks een beetje lullig, doen lullig, lullig toneelstukje... en dan doe je dit nummer eronder en dan denk je... godverdomme ze, dat is toch wel... en het is echt zo. Dat ja. is gewoon zo. En ik heb geprobeerd met die voorstelling om, dus die, wat ik dus mooi in de Beatles vind, wat is heel subjectief. Bijvoorbeeld, dit nummer wat ik hier goed aan vind, is die, die, uh, die, die Bas die, die zingende Bas. Ja, van elkaar. Ja, ja, ja, ja, ja. dus, en dat, dat zing ik dan ook al dat op de fiets, weet je. En dus wat ik dan in die voorstelling heb geprobeerd, is niet dat na te spelen, maar eigenlijk mijn, mijn na te spelen. Zoals ik op de fiets die Bas nadoe. Van elkaar. Dus de impact die de Beatles op jou heeft en dat, op, op en het dat, publiek. Ex, nou ja, op mij in eerste instantie. En, dan en waarschijnlijk dat, of... dus op heel veel mensen van, uh, tuurlijk, die, tuurlijk, die tuurlijk, in die zaal zitten. Ja. Je, je noemt twee, uh, trouwens nog wel leuk, de, de trailer van de voorstelling is, is te bekijken op de site van Casaruna. Om een beetje een idee te krijgen van hmm. Hmm. wat voor voorstelling het nou precies verder is. Ja. Casaruna.ncrv.nl, dan zie je Han Reumer die meespeelt in ja. de voorstelling. Ja. Kees Prins doet ook mee. Nee, Kees heeft het uh, Kees libret heeft, uh, libretto, libretto geschreven, ja, ja, dat, is ja, waar, ja. dat is waar. Nou, die voorstelling is nog tot, uh, uit mijn hoofd, 22 januari te zien ja. uh, in Nederland. Je, je noemt twee dingen ook in je verhaal over die voorstelling. Um, je zegt... Uh, kwaliteit is kenmerkend voor de Beatles... en concentratie. Ja. En dat zijn twee dingen... die in al jouw voorstellingen... eigenlijk uh, naar voren komen. Ja, kwaliteit... dat wil natuurlijk iedere maker leveren. Ja. Maar uh, de, de, de mensen die jij regisseert... of de mensen die je portretteert... in het theater, die hebben die concentratie... ook als kenmerk. Toon Hermans bijvoorbeeld. Absoluut, ja. Die andere man de, die herleeft... in ja. het theatermede, dankzij jou. Ja. Dat is ook zo'n man die kwaliteit levert, ja. maar ook zich enorm concentreert ja. op dat werk. Wat vind je zo mooi aan ja, maken die zich Omdat concentratie is... is uh, uh, en dat is natuurlijk een abstract begrip... maar een, ook, ik denk dat een, een hoge vorm van concentratie... het uh, klinkt een beetje zwevig nu... is toch wat ons brengt tot geluk. Ik bedoel, Als je uh, verliefd bent... is dat volgens mij de hoogste vorm van concentratie. En als je voor het eerst naar bed gaat met, je, op, met iemand waar je heel verliefd op bent... dat moment dat is de ultieme concentratie. Dan is er geen enkele ruis meer. En dat betekent dat je dus heel dicht bij jezelf komt. En dat je dus niks meer overlaat aan iets anders. Dat, eh. dat laat je ook in, in die voorstelling tonen heel goed zien. Ja. Uh, je hebt ja. die voorstelling geregisseerd. Je hebt ook hard meegewerkt aan het uiteindelijke script. Ehm ja. uh, wat ik mooi vond aan die voorstelling is... Hè, Toon Hermans, dat is de, de, de leuke cabaretier... en de golven van lach en die vrolijke liedjes. En die zitten allemaal ook in die voorstelling. Maar tegelijkertijd is het toch geen vrolijke voorstelling geworden. Het is een voorstelling waarin je ziet... welke prijs Hermans ook heeft moeten betalen... voor dat steeds geconcentreerd zijn. Ja. Uh, uh, waarom heb je daarvoor gekozen? Om dat te laten zien? Omdat me dat ontroert. Omdat er geen voor, die, voor die man geen keuze was. Kijk, hij moest naar buiten toe wel de family man spelen. Dat was hij op een bepaald moment ook wel... Ik bedoel, het was geen uh, Billy Holiday of Piaf-achtige figuur, maar het was wel. Uh, uh, uh, maar toch, uh, uit alle verhalen die je hoort vanuit uh, wat alles over hem geschreven is, uit zijn eigen interviews, uh, uh, wat zijn zonen ook zeggen, was die man natuurlijk eigenlijk de hele dag bezig met zo'n dictafoontje om dingen te verzinnen. Dat, dat, als hij wakker werd, dan begon dat en dat stopte als hij, als hij ging slapen s'avonds. En dat maakte hem ook eenzaam. Maar dat, is, maar dat is wat mij ontroert. Die, eenzaamheid. Een, nou, je, die ja, eenzaamheid. Die keuze voor eenzaamheid. Die keuze voor het vak en daarmee. die keuze, ook een keuze dat je voor dus, ik dus ook, de, als je dat ooit ziet, moet je, moet, kan ik iedereen aanraden: was ooit dus eens uh, die prachtige serie van Keizer bij de VPO uh, van De Schoonheid en de Troost. Ik weet niet of iemand als mensen ooit, het is echt een prachtige documentaire ooit geweest. En er zit ook een interview in met Karel Appel, die ook schrijft over zijn eenzaamheid in de studio, in zijn atelier als hij aan het schilderen is. Dat is voor mij precies hetzelfde. Die dan gewoon. En dan praat hij met je en dan, dan zeg ik, die, nou dan zit ik gewoon uh, alleen maar te kijken. Dan zit ik alleen maar te kijken naar, uh, naar wat ik gemaakt heb. En de is het uh, half tien s'avonds. En ik denk, nou, dan denk ik, nou, ga ik maar naar huis. Weet je ja, dat ontwoordt mij diep zo'n man. Ja. Alleen, het zit gewoon zes uur gewoon... En dan, maar dat is dus een andere, diepere vorm van kijken. Ja, dat is mooi. Je hebt een liedje meegenomen uit die musical toon. Er ja. uh, komt ook een cd aan, die is nog niet af. Maar je hebt voor ons alvast een liedje meegenomen. Nou, kijk, jullie hebben dus de, de absolute premiere. Ja, nee, Ach, want hij komt ook morgen of overmorgen. overmorgen. Uh, komt hij. Een liedje uh, gezongen door Alex. Alex, door Alex ja. Klaassen. Ja. Die de hoofdrol speelt in de voorstelling. Begeleid ja, door het Gelaand, piano. Oké, okay, het heet Ik geloof in vandaag. En Alex Klaassen, ik zeg het alvast maar even, Ruud, is ook zo'n man die zich kan concentreren. Ja, heel erg. En dat heeft al veel moois opgeleverd, ja. ook nu weer in het ja. theater. Ik geloof. Ik geloof in vandaag. Niet in voorbij, ik geloof in wat er leeft en in wat er sterft in mij. Ik geloof in wie zij was en ik geloof in wat ze zei. Ik geloof in vandaag, maar niet in voorbij. Ik geloof niet in uren, in kalenders of tijd. Ik geloof in de liefde, in alle eeuwigheid. Ik geloof in verdriet, in bang en in blij. Ik geloof in vandaag, maar niet in voorbij. In de nacht alleen zijn, doet je wel eens schrijen. Maar je bent niet echt alleen, er is iemand bij je. Heel in de verte maakt de morgen al muziek, en haar lieve stem zingt dancing, cheek to cheek. Ik geloof in vandaag, niet in voorbij. Ik geloof in wat er leeft en in wat er sterft in mij. Ik geloof in verdriet. In bang en in blij. Ik geloof in vandaag, maar niet in voorbij. Niet één geluk bedient je op je wenken En liefde valt niet zomaar in je schoot. Ik zing mijn leven lang en ik hoor de mensen wel eens denken: Wie is die idioot? Wie is die idioot? Met die ballonnen, die van de liefde zingt elk ogenblik. En de rozen plukken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 Alex Klaas, uh, als Toon Hermans in de musical. Uh, ik noem hem eigenlijk liever een muziektheatervoorstelling. De muziektheatervoorstelling Toon, geregisseerd door Ruud Wijsman... en hij is uh, vannacht mijn gast in Casa Luna. Um Alice Klaas, ook een van jouw studenten. Je hebt echt honderden mensen afgeleverd voor dit vak... als directeur van die Kleikers Academie. en 16 jaar ook van de toneelschool. Maar wat verbindt die studenten? Nou, waar, waaraan kan ik aan die studenten op het podium zien? Uh, want dan hebben het over mensen als Lennet van Dongen, en Bloemen. Ze hebben allemaal bij jou gestudeerd. Waaraan kan ik zien dat ze bij jou gestudeerd hebben? Ja, dat kan ik moeilijk zelf zeggen. Nou, kwaliteit, concentratie? Ja, dat hoop ik. Dat ze dingen is, die je dat, ze hebben ja, bijgebracht? Dat hoop ik. Dat stilering? Stilering, ja. Absoluut, een vorm van stilering, Waarom vind je dat belangrijk? Ja, dat is mijn smaak. Ik hou van stilering. Ik zie bij Alex een vorm van... In zijn werk als acteur heeft hij een bepaalde soort stilering. Dat zie ik ook bij Carice van Houten, Bewende, Wende. Daniels van Calder, als je even de laatste generaties neemt. Maar dat zie ik eigenlijk ook bij wat ik met de Panthers heb gedaan vroeger. en bij de Panthers. En de Munnik. En al die mensen, die hebben een, een, een stilering in hun werk die, uh, ja, waar ik van hou. Wat is een beetje literair. Uh, uh, ja, maar dat is natuurlijk niet aan mij om dat te zeggen. Ik, ik kan het ook niet echt benoemen. Het is wel, ik, het, het is eigenlijk meer dat ik het zelf mooi moet vinden. Jij moet het mooi vinden. Uh, uh, je werkt met heel veel mensen en mensen willen ook heel erg met jou werken. Ook studenten die al lang van die school af zijn, die komen regelmatig bij jou uh, terug. Um, om, om advies te vragen of om uh, letterlijk een programma samen met jou te maken. Wanneer wil jij graag met iemand verder werken? Kijk, je, hebt natuurlijk, hè, je bent directeur, dus je hebt zo'n dus student af te leveren. Dat is je taak. Maar daarna is het vrijwillig, uh, al dan niet, uh, uh, die samenwerking uh, verder te zetten. Wanneer werk je graag met mensen? Nou, dat heeft. Kijk, als, zolang iemand op school zit, uh, kan ik heel goed uitschakelen of het mijn smaak is. Ja. Dat kan ik eigenlijk hartstikke goed. Ik kan niet veel goed, maar dat kan ik heel goed. Dus ik kan vrij objectief, voor zover het kan... studenten afleveren. Of wij kunnen dat. Maar als iemand op een gegeven moment dan van school af is... dan, dan op het moment dat iemand eigenlijk de deur dicht doet... dan kan ik er anders naar kijken. Dan denk ik van waar, waar hou ik nou van? En ik moet natuurlijk van iemand... Kijk, een, een, een, een toneelregisseur die uh, een toneelstuk regisseert... die moet natuurlijk van die tekst houden. Dan moet hij affiniteit mee hebben. En dat heb ik natuurlijk als ik... Uh, dus naast de muziektheaterproducties met mensen mensenwerk... dus echt uh, met solo-mensenwerk of met een groepwerk... zoals met Droogbrood ook of met Wende... dan moet je wel daarvan houden ook. Daniel uh, Samkaldus, een van de mensen met wie hij werkt... Ja. hij regisseerde ook zijn meest actuele voorstelling... Ja. Ik en de Wereld. Gaan ja. we in het volgende uur trouwens een liedje uitlaten. Om oh, maar. Maar. Maar dat even terzijde. Um, uh, hij zegt, um, Ruud moet het buikgevoel krijgen. En krijgt hij dat niet dan uh, wordt, het, wordt het geen goed programma samen. Dan gaat hij er al niet aan beginnen. Ja, dat is ook zo. En wat is dan dat buikgevoel? Ja, dat weet ik niet. Dat gebeurt dan. En als het niet... Bijvoorbeeld die Toon Hermans uh, voorstelling. Dan weet je het niet zeker. Maar dat, nou, bij de tweede repetitiedag... had ik hem al helemaal zitten. Al. En dan moet ik alleen maar zorgen dat hij blijft. En dan moet ik het zo maken dat ik dat alles blijft appelleren aan dat buikgevoel. Aan en dan, dan blijf je ook trouwens aan zo'n productie. Ja, ja of en, en, en, en, en het, gaat over, het moet iets zijn wat mij... Uh, wat mij ontroert, het heeft ook te maken met... Uh, dat ik vind dat een acteur of een performer... tot het uiterste moet gaan. Dat is wat mij ontroert, ook aan Brel bijvoorbeeld. En ook als je bijvoorbeeld zo'n John Lennon... te Together ziet hmm. zingen, dat, dat, gaat, dat zit niks meer tussen. Er zit niks meer tussen. Het, is, het gaat helemaal tot het gaatje. Er zit helemaal niks meer tussen. En dat is wat, wat mij... Ja, daar, daar, daar ga ik voor. Dus de kwetsbaarheid ja. en de ultieme overgave. Ja, de Nog een uh, stijlkenmerk ja, van absoluut. jouw werk. Absoluut. En als je ja. ook naar Alex kijkt, die een Toon... Dat is absoluut tot op de rand. Ja. En dat maakt het spannend ook. Dat maakt het spannend om naar te kijken. Dat maakt het spannend voor jou om aan te werken aan zo'n productie. Nou ben je natuurlijk wel een man met heel veel invloed. Hè? Je bent die directeur, je bent die regisseur. Uh, je hebt met echt de fine fleur van de Nederlandse kleinkunst gewerkt. Loop je niet het risico op een gegeven moment een soort kunstpauze te worden? Waar mensen ook niet meer zo makkelijk erin durven te gaan? Ik hoop het niet. Valt wel mee hoor. Ja, maar is, is dat iets wat, wat, wat dreigt? Als nou, je, ik ben wel met zoveel denk, mensen. Ja, nee. Zo'n belangrijke positie in die club. Nou, ja, kijk, ik, hoor wel eens, ik hoor wel eens. Weet je wel, niet tegen mij letterlijk, maar via. via uh, wat mensen dan uh, bang voor me zijn of zo. Weet je zoiets. Maar ik, heb, ik ben met alle mensen met wie ik werk en ook met mijn studenten. Uh, uh, kan ik, dat is een van de vreugdes uit mijn leven, sta ik op een hele goede voet. Ik weet zeker dat mijn studenten toch uiteindelijk misschien wel het eerste jaar. Weet je wat, dat klopt. Maar uiteindelijk, als mensen afstuderen... dan, uh, Ik heb met bijna, bijna al mijn oud-studenten... dus bijna ook niet meer te onderhouden, nog contact. Ja, dat is inderdaad een uh, dikke leuk. Ja, ja, nee, en dan krijg ik mails uit de hele wereld. En dat, en dat is ook iets wat, wat me wel heel rijk maakt, natuurlijk. Die jonge generatie, blijft die jou ook inspireren? Ja. Want jij hebt hen geïnspireerd, maar er gebeurt ja, ik vind ook. Ja, uh, ik heb dat laatst ook in een interview in de krant gezet. Ik vind deze generatie echt fantastisch. Daarom heb ik ook wel weer hoop heb je? Deze generatie is een, uh, een hele leuke generatie. En hoe ook... komt dat? Ik weet niet, die hebben uh, dat zijn eigenlijk uh, de, is waarschijnlijk de generatie die opgevoed is door mijn generatie. Wij zijn niet zo'n hele goede generatie geweest. Ik bedoel Als ik naar mezelf kijk, toen ik studeerde, waren we allemaal gefrustreerde gekken. Op, op, op al het gebied waren we gefrustreerd. Deze generatie is veel leuker, veel steviger, veel zelfverzekerd op een goede manier. Maar waarschijnlijk hebben wij toch uh, of mijn generatie die kinderen wel goed opgevoed. Dus die ja, ik vind ze gewoon leuk. Ik vind ze goed opgevoed. Ze zijn ook allemaal, dat kon waarschijnlijk doen, de melkproducten. Heel goed looking ook allemaal. Goede tanden. Ja, goeie tanden, goede lijven, je weet niet wat je ziet. Echt. En, uh, en ik vind ook dat ze goed in de wereld staan. Ik vind dat ze, dus ook aan de hand van wat, wat, waar we het net hadden... over, die, over die, die kaalslag. Enerzijds zijn ze heel kritisch en, en anarchistisch... maar ook heel reëel en warmbloedig. Uh, ik ben zeer gesteld op de generatie die nu, zeg maar tussen de 19 en de 25 is. De generatie die hoop biedt ook in Absoluut. een cultureel verschalend Nederland. Absoluut, ja. Ruud Wijsman, dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, ook bedankt. Leuk. En als u dit gesprek wil terugluisteren, dat kan... dan kunt u zich uh, abonneren op onze podcast via casaluna.ncrv.nl. De voorstelling uh, over de Beatles hier, There and Everywhere... vanavond in Capelle aan de IJssel. Verder nog tot en met 22 januari. En Toon vanavond in Delftzeil. En verder uh, nog tot en met 19 mei in de theaters. Ruud, nogmaals, dankjewel. Um, en ik ben nou eigenlijk in het volgende uur zo benieuwd... wie u ooit ontdekt heeft uh, in dat kleine zaaltje... of in het kleine dorpshuisje. Uh, welke muzikant uh, die toen heel klein was... Was, is nu heel groot en scoort wereldhits. Daarover praat ik graag uh, verder met u straks. Uh, uw ontdekkingen in theater en in de muziek. 0800-121 of casalunga.ncrv.nl. Graag tot straks. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Ja. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen... Volg nu een uitzending van Radio Berg -Ik. Radio Bergijk Radio, Berg Radio Berg Het radiostation voor Bergijk. Radio Berg Uw gastheer Toon Sporenberg. Kijk, tatje. Kun, kun jij nu die... Kun jij eventjes al zorgen dat ik even met Peer contact heb nou? Nee, ik moet... Nee, want ik wil namelijk, gezien het verleden... dat het vaak... dat we dubbel werk deden, als het ware. Wil ik even met hem afspreken... dat als hij straks met zijn reportage komt... dat ik gewoon eerst vanuit de studio hier het, zeg maar, inleidt... en dat hij dan gewoon efficiënt de tijd die hem is toegemeten... Ah, ja, Peer, hoor je mij? Peer, Peer, Peer, Peer, Peer, Peer, Peer, hoor je mij? Peer, Peer, hoor je mij? Peer, Peer, hoor je mij? Peer, peer, hoor je mij? peer Tijdje, hoort Peer mij? Tijdje? Peer, hoor Pet, mij, Tijdje... Tatje. Peer. Peer, hoor. Wacht even, meneer van de bomen. Ja, met melk en suiker, graag. Peer. Peer, je... zet je koptelefoon op, peer. Peer. Tatje. Peer. Peer. Tatje. Peer, hoor je mij? Tatje, scha schakel dan even. Ik wil dat hij mij hoort, zodat we dat. Wij zijn er klaar voor hier voor de reportage. Peer. Peer, hoor je mij? Tadje. Peer. Nou, uh, Tatje ik, ik ga dadelijk uh, met een uh, gemeentecultuurbericht beginnen. Als jij dan uh, als jij contact krijgt met Peer, kun je dan met hem afspreken? Dat ik straks gewoon de inleiding dus efficiënt hou en dat hij dan dus de tijd tijdje, voor de reportage moet zo, optimaal tijdje, bemut. Tadje, je moet zo direct tegen, tegen Toon zeggen dat ik Peer. zelf de inleiding van de reportage Peer. doe. Nou, ja, dames en heren, hartelijk welkom bij Radio Bergijk. Radio, radio, radio Bergijk. We hebben straks een uh, reportage van uh, Peer van Eersel. Van Peer van Eersel, en daar zal ik dan uh, kort u uh, inleiden waar het over gaat. Maar we gaan nu eerst beginnen met een gemeentecultuurbericht. Uh, <truh> Gemeentebericht. Uh, er is een, uh, een kunstenares, Annemarie Sibrandi, die uh, komt uh, exposeren. Die heeft namelijk op uh, Gaudi, wie, dat is, weet ik absoluut niet, geïnspireerde mozaïeken... En dat zijn bijvoorbeeld spiegels of een tuintafel ontwerpen voor wanden en keukens. Maar helemaal mooi zijn al die uh, grafstenen die ze uh, maakt. Dat doet ze in overleg met familie en vrienden. Maakt zij grafstenen en die zijn er voor de grote beurs, maar ook voor de kleine beurs. En voor de kleine beurs zijn dat in, in duurzaam karton uitgevoerde uh, grafstenen. Die zijn dan met kleine steentjes uh, ja, van een vrolijk mozaïekje uh, voorziet. In overleg met de familie. En uh, de duurdere die, zijn natuurlijk, uh, die komen al gauw op zo'n kleine 50.000 tot 60.000 euro. En die heeft ze dan ook helemaal in de vorm van een tuintafel of van een spiegel ontworpen. En uh, dat zijn hele geschikte en vrolijke grafstenen. En daar moeten beslissers beslist eens naar gaan kijken. Dat is in de kattendans volgende week dinsdag van half drie tot kwart voor drie te bezichtigen. Voor iedere berkenaar die wat kwijt wil. Iedere berkekenaar die wat kwijt wil. Microphone. Iedere bergekenaar die wat de kwijt wil. Ik wou even zeggen dat ik het helemaal niet erg vind dat mijn man Gerard vorige week bij me weggegaan is. Want ik vond het altijd al. Uh, uh, Gaaijes van de bovenste plank. En ik hoop dat hij gelukkig wordt met die goren griet van de supermarkt. En uh, ik ben nu pas echt gelukkig. Uh, dames en heren... Kan ik er al uh, in, Toon? Nee, even wachten, Peer. Uh, uh, Toon, kan uh, ik er al in? Nee, Peer, even wachten. Het is uh, reportagetijd. Uh, u hoort het misschien al op de achtergrond. Uh, Peer is uh, niet in de studio, maar uh, op locatie. Toon? Nee, even wachten, Peer. Ja, okay, ik wacht. introduceer je even. Dat scheelt jou dadelijk weer werk. Zijn we al in de uitzending? Hallo. Stop. Tijdje, bezig. Draai even weg. Uh, dames en heren, uh, Peer is op uh, reportage. Hij is op bezoek bij uh, Jaap van der Bomen. U kent hem wel. De voormalig, uh, de zwaarste man van uh, Bergrijk. Die uh, geholpen is door uh, rigoureuze liposuctie. Dat uh, heeft uh, van allerlei opgeleverd. Maar met name een enorme overschot aan energie bij uh, Jaap van der Bomen. Waardoor hij zeg maar, uh, ja, ongehoord actief is geworden... en overloopt van ideeën en uh, dergelijke. En Peer is op een reportage gestuurd om eens te inventariseren... wat uh, meneer van der Bomen dus met de vrijgekomen energie... allemaal uh, van plan is. Peer, hoor je mij? Peer, hoor je mij? Peer, hoor je mij? Peer, hoor je mij? Peer, hoor je mij? Ja, ik hoor je, ja, luid en duidelijk. Dit is ongeveer zes keer dat je dat nou gevraagd hebt. Ja, dan moet je toch ook meteen reageren als, als ik het de eerste keer zeg. Ik zeg het zes keer. Ik ben keer, baas over mijn reage... reactie. Ik moest de hele tijd mijn mond houden omdat jij je zogenaamd ging aankondigen. Nou, ja. ik, uh, hier hebben we het nog wel een keer over tijdens een werkoverleg. Goeiedag, dames en heren. Dit is Peer eerste Ja, is allemaal al. tijd die je ja, dus nou zit je weer door mij heen. heen. Ja, maar je had al lang kunnen beginnen als je me gewoon even had gewacht had, kort op mijn inleiding. Dat draait, toch dan... even weg. Jezus. Tek je, draait, toon is Het is allemaal weg. tijd. Die, we zijn nu al bijna drie kwart minuut kwijt. Die je had kunnen besteden aan een reportage over Jaap van der Bomen en zijn vrijgekomen energie. Goedendag dames en heren, dit is Pierre van Eerstel met een van zijn regelmatig terugkerende radioreportages. Ik zit hier uh, in de flat, in de gezellige flat, ja. mag ik zeggen. Uh, van een oude bekende. Dat ja. is natuurlijk Jaap van der Bomen. Dat ja, dat zijn, heb ja. ik net allemaal al uitgelegd. Ja. Ik zit hier in de flat van Jaap ja. van der Bomen dat ja. was vroeger de dikste man van Bergië ja dat was en die is per per wacht hij ho ho per per op de rem nou dat heb ik allemaal al gezegd. Vraag nou gewoon aan Van der Bomen waar hij mee bezig is. Goedendag dames en heren. Dit is Peer van Eerstel met een van zijn regelmatig terugkerende radioreportages. Ja, ik dat zit hier heb ik al gezegd. bij Jaap van der Bomen. En Jaap van der Bomen is vroeger... kent u natuurlijk als de dikste man van Bergijk. Ja, die de deur die we eruit... Ik ja, kijk, je even was, muziek terwijl je was. hoort dat Peer aan het herhalen is... wat ik net allemaal al gezegd heb. Ja, dat Dan was. hebben de mensen in ieder geval thuis muziek... in plaats van twee keer hetzelfde verhaal de hele tijd. En zijn door een hygroureuze liposuctie ja. Heeft hij nou overschot eigenlijk aan, uh, aan twee dingen? Ja. En dat is vuil, wat ja. nog steeds nu aan weerszijden van zo'n makkelijke zitstoel ah, ah, zit, ah, ah. Uh, ligt in twee Albert ja. Heijntasten. En ja, overschot ja. aan uh, energie. Energie! Energie, ja, dat is het goede woord. Ja, ja. ja. Ik heb dus uh, een luister ja, ja. Een goed idee heb je. Ja, een heel goed idee. Is het zo dat ik dacht bij mezelf, berg moet op de kaart gebracht worden. Dat op de kaart. Je vindt dat Berghek te weinig op de kaart is. Veel te weinig op de kaart is. En mensen moeten dus eigen ideeën hebben. Ideeën maken. Ja? Om Bergheik op de kaart te zetten. Ja, precies. Op de kaart te zitten. Ja, precies, ja, kaart te zitten. Nou, wat, wat is nou jouw idee, bijvoorbeeld? Nou, ik zou voorstellen dat er moet een metro komen. In Bergheik? Uh, ja, in Bergijk, In het midden van, van, van Bergheik. Maar bedoel je dan een uh, metro uh, een soort ring, ring, ringlijn om Bergheik heen? Nee, of, nee, of een noord-zuid? Nee, één nee, noord nee, nee. halte. halte. Een metro met één halte? Ja, met één halte. Met, met, met een trap naar beneden. Ja, een roltrap. Ja, en dan? Een, een, een, een perron. Ja. ja. En een, een, een treinstel. En dan? Meer niet. Dan ga je met de metro. Ik zeg, dan zeg je, nou, ik ga naar de metro. En dan ga je naar binnen. beneden. Dan ga je naar beneden. En dan hoor je ja. ping. En dan, ping, dan gaan ping. die deur open. Ja. En die gaan weer dicht. Die en dan, dan ga je zitten. zitten. En dan hoor je dan weer ping. ping. En dan ga je er weer uit en dan ga je weer naar boven. Dat is eigenlijk, ja, dat is wat het moet zijn. Ja, ja. En dan ben je weer gewoon aan het Hof. Waar ja. je ook... Ja, dat is ja. Is dat een goed idee? Wat, denk je, wat vind je er zelf van, Jaap? Ja, ik vind het wel een goed idee. Want dan zelf? heeft Bergheik een metro. Een metro, ja. Wat vind jij ervan? Zeg eerlijk. Dus ik kom helemaal hier naartoe, naar wat vroeger de dikste man van Bergheik was, ja. om deze onzin aan te horen. Ja, vind je het onzin? Nee, toch? toch leuk. is logiek. Maar dat is toch een belachelijk plan. En jij wil hier gemeentegeld aan besteden. Ja, Peer, mag ik even ertussen komen? Ja, Toon? Dit was een idee van jou, hè? Jij zei, ja, die van de bomen, daar heb ik goed contact mee. Laat mij dan nou een reportage maken. Want uh, dat wordt vast een hele mooie reportage. En dan zitten we hier verdomme zeven minuten naar zwakzinnig te luisteren. Ja, maar ik hoor het nu uit zijn mond. Hè? En ineens denk ik, het is helemaal geen goed idee. Nee, je had een beetje voorinformatie moeten inwinnen. Jij gaat gewoon naar iemand toe terwijl je niet eens nou, ik... enige idee hebt waar, het, waar, waar dat, dat, dat, dat gezwatel naartoe moet. Ja, dat is nou gewoon het risico van, van, van onderzoeksjournalistiek. Dat er ook wel eens ergens een reportage tussen kan zitten die even niet zo de moeite waard is. Ja, Toon Sporenberg. Ja. Alsof alles wat jij doet altijd bij Ho Ho, ho Toos Borenberg, die maakt radio. Nou, dan dus sla je daar helemaal achter achterover. Nou, nou is er een keer een reportage van mij mislukt en moet, kom jij er meteen tussen. Jij zit aan mijn kop te, te zeiken al dagen. Dan want dan ik, wil ik wil weer op reportage, het, ik wil weer op reportage, ik wil weer op reportage. ik wil weer op reportage, ik wil weer op reportage, ik wil weer op reportage. Jaap van de boom hou jij even je, even je ja, ja. Jaap van de boom hou je weg. Ik wil op reportage. Net zolang aan mijn kop zit. Wacht maar, ik kom naar de studio. Oh maar. Ik kom naar de studio. Is dat mislukt wat je gedaan hebt? Ja, het is mislukt Jaap. Waarom dan? Het is een belachelijk idee. Tijdje draai ze eruit. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Uh, ik moet zeggen, ik hou hier maar één goed idee aan over. Dat is namelijk uh, Bergijk op de kaart. Uh, ik stel voor dat we daar een nieuwe rubriek van maken... waarin mensen uit Bergijk uh, hun ideeën kunnen ventileren... over hoe Bergijk op de kaart van de wereld gezet kan worden. Maar uh, vergeet het uh, idee van de heer van de bomen. Uh, het vet is eraf, de energie is erbij, maar het, het levert niet veel zinnigs op. Müzik Radio Berg -Eik. Nou, uh, zoals gezegd. En ik, ik resumeer nog even wat het resultaat is uh, van uh, de uitzending zoals die vandaag uh, in elkaar is gezet. Ik wil dus zeggen dat alle mensen in Berg -Eik zijn uitgenodigd, van harte zelfs, om, en indien mogelijk, uh, nou, een zin. Wat nou? Nou, dit is toch geen doen? Mijn begin van mijn reportage helemaal vannachtelen. Nee, jij, jij maakt. Ja, ik zit plaats... er helemaal door, door, door, door. Ik had een, een keurige inleiding verzonnen. Met, met de introductie van de gast waar ik uh, ben. En dan zit jij uh, mijn, mijn hele scoop uh, weg te. Uh. Wij zouden afspreken. Wij Dat was af... mijn scoop! Jij, Kijk... jij zit gewoon dwars door mijn scoop heen. Het is een prachtig idee voor, voor, voor, voor Bergijk op de kaart en jij, Achtman. Het is man. helemaal geen goed idee voor Bergijk op de kaart, man. Niet zo belachelijk. Het is een geweldig idee. Nee, het is helemaal geen goed idee. Nou, in ieder geval, alle luisteraars uh, van harte uitgeroden... Amateur. In het liefst... Dilettant. Uh, ...met zinnige... Uh, Radiopiraat. ...bijdragen, insturen voor uh, Bergijk op de kaart te zetten, zodat wij... Uh, de biel. Hoi, hoi, hoi. Jij moet je, je scheven bek nou eens een keer houden, want ik word echt pissig. Met je schurft adem. Waarom stink je altijd naar paardenpis? Ach, moet je horen wie het zegt? Moet je horen wie het zegt? Ik stink, maar niet naar paardenpis. Moet je horen wie het zegt? Nou, uh, wij gaan dadelijk eens eventjes overleggen. Uh, dames en heren, voor alle ziekenbeg-eikenaren, Ach, ik en ben al een beek. En alle gezonde mensen, uh, koop op. Dag, toetspoorbeg. Ja, kom je zo achterna. Nee. Ja. Je komt er niet in mijn beest! Jawel! Ik doe gewoon de deur dicht! Moet jij eens opletten! Stuk stront! zak.